Mooier en beter dan de wens. Maar ja, voor de rest zou je het ook wenswerk kunnen noemen, misschien wel. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nee, dan heb ik een klein beetje goede richting nu, want ik zat natuurlijk op een hele verkeerde spoor. Ja, ik zat even op de verkeerde been. Ja. Dat het ja. gebeurt wel vaker. Oh, Oké. Okay. Ja. Maar dat is dan um, de droom en dan loopbaanbergleiding, zeg je? Hè? Ja, onder andere. Hoe werkt ja. dat? Nou, wat je eigenlijk doet met iemand die bij mij terechtkomt, die, die belt vaak met de vraag van ja.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 Dit wordt hem. Ja. Dus zo is het gekomen, zeg maar. Nou, helemaal leuk. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon.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 En van al zijn jonge stromen was alleen het oud worden gehaald. Oh oh ho, oh, rustig ademhalen. Oh oh, oh lijkt het regent als altijd. Maar het regent en het regent Zonnestralen stralen. Op een bankje in het park kwam het besluit.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 Ja, je hoeft niet altijd commercieel te zijn... om communicatief sterk te zijn, geloof ik. Maar het is natuurlijk wel iets... wat, wat inderdaad vaak aan, aan bod komt. Ja. En als je niet commercieel bent... dan uh, eindigt het in onder een brug slapen. Dus, <laughs> ja. Ja, je toch ergens... Ja, dat is natuurlijk zo. Dan hopen we maar dat je nog wat andere talenten bezit... op dat doe moment. Na, na het vorige <laughs> nummer dacht ik van... nou, het noordenzonnetje schijnt lekker, maar... <laughs> ja, je moet ook je brood nog je verdienen, wil je zeggen. Je moet wel leven. <laughs> ja. Ja. Nou, wat, wat ik ook doe daarbij... en dat vind ik ook wel iets unieks... Dat, uh,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 En, uh, ja, en daar, daar kan ik alleen maar om lachen. En dan zie je mensen ook inderdaad met een smile uh, opstaan. Ondanks dat het toch soms best in tien minuutjes... want dat zijn ja, dan speeddates ja. van tien minuutjes... Ja. Uh, toch wel een paar heftige dingen aanraken. Maar ze toch weer helemaal... Ja,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 Dus kijk omhoog van Nick en Simon.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 Mevrouw Adrie Beijen van Adrie Boeken. Die op de droomdag speeddates gaf. Over het realiseren van je droom. Nou, maar het uitgeven van je eigen boek. En Adrie reageerde heel enthousiast. En bood mij aan om even met haar te skypen. En...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 Nog weer dromen die misschien nog wel een stukje groter zijn. Waarbij je nog meer uitdaging aangaat. Dus je zelfvertrouwen groeit ook. Naarmate je die dromen aan durft te gaan. Maar je moet wel een ambitie hebben. Ja, je moet wel een ambitie hebben. Maar ge... iedereen heeft een ambitie. Is dat zo? Ja, ja? Okay. absoluut. Nou, als je doet wat je altijd uh, doet, krijg je wat je altijd kreeg. Echte NLP-uitdrukking uh, is dat. Ja. En daar kan je dus aan toevoegen. Um, als je anders naar de dingen kijkt, veranderen de dingen waarnaar je kijkt.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 Dus een droom is om die te verkopen. Ah, oké, dat is een hele mooie om in te steken. <tie> um, wie heb jij dan als uh, blinde vlek opener? Um, blinde vlek opener...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 can tell that he'll be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 And you came up every cross I said, baby, you're not lost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 Vogeltjes, Heel veel ja. blauw, zie je ook. Ja, heel veel blauw. Dat de... is de foto van Zandvoort. <laughs> ja, ja. Hij is wel toepasselijk ja. inderdaad. Ja. Ja, maar ik, ik ging dus nog verder. Ja, ik wil het altijd heel goed nee, ja, ja. heel goed. Nee. En aan, uh, uh, aan de horizon is een schip. Dat zal ook wel iets betekenen. Niet wat ik weet. Maar als je dan dichterbij komt, dan zie ik een zeemim in. Oeps. Met heel mooi lang haar. Zwart haar met een zeester in haar.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 Ja, weet ik, nee, eigenlijk weet ik het niet. Misschien omdat je toch mm, te maken hebt mens, met mensen in je omgeving. Ja, dat zijn de doemdenkers. Ja, zijn de, ja. Dus wat er gebeurt is ook, zeker als je gevoelig bent... en dat ben jij zeker ook... Um, dan pik je onbewust heel veel energie van mensen op... die uh, er op een bepaalde manier over denken... Ja. over situaties waar jij mee bezig bent. En die, waarbij je dus eigenlijk uh, negativiteit opzuigt van die ander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 Nou, 90% ellende. En soms kan ik er niet eens meer naar kijken. omdat nee, ik, ik lees dan... ook geen kranten meer. Nou, dat, dat zegt ook ik al. Ik sluit he, dus... het ook allemaal af. Ja, ja. Uitzondering is natuurlijk inspiratieradio. Dat is absoluut. Natuurlijk een zeer ja. Ja. Daar hebben we het programma. ook absoluut niet ja. over. Daar, dat we daar <laughs> geen misverstanden over krijgen. <laughs> nee, maar daar stel ik me voor open. Want daarom zit ik hier al. Ja, okay. Ik denk dat we naar de muziekbespreking gaan, Rob.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 En is destijds opgericht onder andere door Peter Gabriel dus, Mike Rutherford en Tony Banks. Nog wat anderen, maar deze zijn toch wel een beetje de bekendste. En ik vind het altijd leuk om wel uit te zoeken hoe al die verschillende muzikanten aan elkaar verbonden zijn. En zo kennen we bijvoorbeeld bassist Mike Rutherford, ook van de band Mike and the Mechanics. En zij scoorde in 1988 een gigantische hit met het nummer The Living Years.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 En het resultaat is een uh, indrukwekkend rijtje aan uh, solo-albums en uh, gastoptredens. In 2008 was hij zelfs de gast bij uh, Marco Borsato in het uh, Gelre in Arnhem. Waar hij dus uh, onder andere Over My Shoulder zong. Uh, nou, het wordt tijd dat we gaan luisteren naar uh, Paul Garrick van zijn album Beautiful World uit 1997. Geniet van het prachtige nummer Close To Me.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 Ja, die is nog belangrijker. Toen ja, ja, ja. Ja. dacht ik, oh, ik hoef, ik hoef niet meer dit, ik hoef niet meer dat, ja. ik moet niet meer dat. En ja. Toen dacht ik, ja, laat het nou maar gewoon even los. En toen dacht ik, dat was dus weer te veel. <lacht> ja, ja. ja nou, eigenlijk is het zo. En, maar nu ben ik op zo'n punt van, nou, weet je, ik steek maar een ander dingetje even niet doen. En dan, uh, ik heb nu wel voor mezelf van, ik wil eerst mijn kind heel goed begeleiden...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 Maar daar gaat dus het om dat je het, dus het leven hebt. Ja, ik ben ook hartstikke gelukkig. Kijk, daar, ja. dat straal je ook uit hoor, moet ik je <laughs> zeggen. Gelukkiger dan ooit, om het maar even zo te zeggen. Oh. Het klinkt misschien zwaar, maar dat is echt zo. Oh, dat is nog ja, dat mooi. geloof ik. Ja. Dat is... Uh... Ja. En uh, ja, wat het leven zo mooi maakt, zijn de dingen die je mag doen, eigenlijk nu. Ja.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 Um, en dat is dus heel erg uit de hand gelopen. En ik heb ze dus ook... moet je ook... personeel. Ja, bijna wel. Uh, nou ja, nou, nou, die engelen die helpen wel <laughs> me mee natuurlijk. Maar goed, ik heb maar twee handen om te tikken. Dat uh, gaat niet uh, sneller dan uh, that, that dat. Wat zijn deze kaarten? Dat zijn... Um, die ga ik zeker ook tijdens het engelen spreekuur natuurlijk nu trekken. Maar daarvoor gebruikte ik voornamelijk uh, echte engelenkaarten. De naam zegt het natuurlijk ja. ook al. Maar mensen uh, uh, kunnen me dus iedere vraag stellen. En daar trek ik dan een kaartje op.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 zettend populair is, dat is de Minity... ...en dat doe ik voor twee mensen tegelijk... ...dus mensen komen dan met z'n tweeën... ...twee uur lang mogen ze alle vragen op me afvuren... ...en op de engelen afvuren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 Dan word ik dus door iemand uitgenodigd die bijvoorbeeld zegt. Nou, ik heb een paar vriendinnen en we willen heel graag dat jij naar ons toe komt En daar een engelentiever verzorgt Dat doe ik dus ook. Dus ik roep dan altijd van uh, de engelen vliegen met me mee. En uh, ik kom waar naartoe? Ik bedoel, uh, roep maar. Ik ga, ik ga het hele land eigenlijk door ook daarmee. En ik vind dat waanzinnig leuk om te doen. niet in Voorburg te wonen. Om nee, hoeft helemaal niet. Nee hoor, ik kom ook in Meppel en in uh, uh, Eindhoven. En nou ja, ik, ik fiets het hele land door uh, dan, met mijn uh, engelen. En dan heb je Nick en Simon aanstaan. Uh, ja. ja, precies. Dan moet ik alleen niet omhoog kijken, want dan gaat het fout. Ja. No. Maar dat is hetzelfde ook met die loopbaanbegeleiding en, en de traject? Of is dat gewoon op nee, jou? Dat doe ik gewoon op kantoor in principe. Nee. Ja, dat, is, uh, uh, dat is iets wat ik toch ook... Dat, ja, dat, dat gaat meestal ook één op één. Ik geef wel ook workshops daarin bijvoorbeeld. Ik doe bijvoorbeeld de Dream Job Discovery. Dat is bij uitstek voor mensen die dus geen idee hebben van wat ze zouden willen...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 onder droomwerkcoach, je eens kijken wat, of er mensen zijn die daar op in willen haken. Want ik vind het een nou, briljant ik zoek idee. Natuurlijk een fietsfabrikant ja, die ja, uh, de, de, de tandems kan leveren. Ja, precies. Ja. Uh, ik zoek een. Ik zoek een, uh, een mooie reclame. Een, dus. een, wat een, heb je nodig? Een precies. Notaris ja. die dus een, een stichting kan oprichten ja. met het droombeeld daadwerkelijk neerzetten ja. Ja, enzovoort. Ja, ik vind het een het prachtig idee. Mooi, een hartstikke mooi droom. Ja. Nou, wie weet? Kort, binnenkort in dit theater. Ja, absoluut.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 Mensen die bij mij komen, altijd stimuleer om een droombord te maken. En een droombord is eigenlijk: je pakt een enorme stapel tijdschriften op een rustig moment. Ga je lekker, heb je lekker even tijd voor jezelf, kopje thee erbij of wat je dan ook wil. Een glaasje wijn mag ook, als je dat fijner vindt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 Ik had het dus, niet beter kunnen zeggen. Nou, ja. Dankjewel. Ja. Ja, Zo werkt het. Ja. Laat iedereen doen waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. En de wereld is een behoorlijk stuk leuker, denk nou. ik. Ja, Als de de iedereen mensen worden bevreden, dan vrolijker, hè? dan zou het ook een stuk handiger zijn ook voor dat. mij. <laughs> <laughs> ook maar ja, er zijn altijd mensen die er anders over denken. Ja, ja, ja, ja. daar zullen we ook mee moeten dealen. Ja, precies. Ja. Die zijn er ook. Ja. Dat hoort erbij. Ja. De Yin en de Yang. Ja. Ja. Toch? Uh, Louise, heb jij nog iets wat je...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 Het ja, was, was best wel uh, veel wikken en wegen. Maar en, ja, toch dingen die je moet regelen. En, zo, en dat geeft echt een goed gevoel. Dus ik heb het al een keer gedaan. Dus... Dus onder de luisteraars <laughs> zit nu iemand. En die zegt van ja. Ik ga een winkel beginnen. En die ga ik noemen good for you. Nou dat ja, zeg ik niet. Ja, ja, ja. Want de term is al gevallen. Je hoeft hem alleen om maar even in te koppen. <laughs> en maar, zo werken die dingen. Nou ja goed. Doe toch wel wat je hartje ingeeft op dat moment. Ja. En uh, als je daar...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 Nou, lieve luisteraars, dit was het eind ongeveer van Inspiratieradio. Louisa Perijn, het was een geweldige gast. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Nou, dank je wel. Ik vond het geweldig leuk. Ik heb de sfeer van afgelopen donderdag toen ik jou voor het eerst heb leren kennen, weer meegemaakt. Weer de sprankelende persoonlijkheid. Dank je wel. We moeten toch, denk ik, met Inspiratieradio naar Inspiratie TV. Want ja, we onthouden de <lacht> mensen toch hele mooie dingen. Nou, aan de andere kant niet. Nou, in de slachtofferrol dook even even. Uh, lieve Mario, jij ook, bedankt voor je aanwezigheid, voor de Mario-vragen en voor het zijn wie je bent. En natuurlijk Rob, voor je prachtige um, ja, muziek inbreng. Ja, graag gedaan. Muziekkeuze ook buiten de muziekstukken dan die. is blijven hangen, Die, die, Lisa, die Lisa, uh, Lisa, uh, ja, Je kan altijd terugluisteren. Oké. Okay. Um,